Extra aandacht voor duidelijke giftige planten. Een plant is giftig wanneer een mens of dier na het eten van die plant vergiftigingsverschijnselen krijgt. Ook planten die na aanraking ontstekingen of andere huidsaandoeningen veroorzaken, worden als giftig beschouwd. Hierbij geldt dat de vergiftigingsverschijnselen al moeten optreden na het binnenkrijgen van een kleine hoeveelheid van de plant. Kleine kinderen hebben eerder last van een kleine hoeveelheid gif dan volwassenen. Bovendien zijn ze in de onderzoek een experimenteerleeftijd... ...waarbij ze van alles in hun mond steken. Planten met giftige rode besjes zijn erg aantrekkelijk voor kleintjes. Koop deze daarom niet. Zorg er dus voor dat je kind niet in de buurt van giftige planten kan komen. Leer ze daarnaast zo vroeg mogelijk dat ze niet zomaar van planten mogen eten. Voorkomen is beter dan genezen. Dus als u in de tuin of huiskamer met planten moet gaan werken, of onderstaande planten aan moet gaan raken, trek dan minimaal handschoenen aan. En zet een mondkapje op. Dus zorg ervoor dat u er niets van op uw huid of binnen krijgt. Maandelijks worden dagelijks zo'n twintig kinderen ziek, doordat ze delen van giftige tuinplanten binnenkrijgen. Een van de oorzaken is dat veel mensen geen idee hebben wat ze in hun tuin hebben staan. Ook overlijden jaarlijks mensen eraan. De hoeveelheid is nog steeds niet openbaar gemaakt of zogenaamd niet bijgehouden. De onderstaande negen plantensoorten kunnen dodelijk zijn. Hulst Gif, bessen Blad, bij inname, 20 bessen kunnen voor kinderen dodelijk zijn. Zorg er dus voor dat uw kerststuk vrij van bessen is. Bloeiperiode, mei, december. Symptomen, braken, buikloop, slaperigheid. Door een appel, gif, alle delen bij inname. Zaden zijn zeer gevaarlijk. 15 zaakjes kunnen voor een kind dodelijk zijn. Bloeiperiode juni-september Symptomen Pupilverwijding Droge mond en keel Dorst Rode warme huid Hoge koorts Algemene opwinding Overgaand naar ongevoeligheid Vertraagde ademhaling en hartslag Gevlekte ademskelk Gif alle delen bij inname. Enkele bessen kunnen voor een kind al dodelijk zijn. Alle delen bij aanraking. Bloeiperiode. April, mei. Symptomen. Maag, darmontsteking, buikloop, pijn in mond en keel, kramp, huidontsteking. Gouden regen. Gif alle delen, vooral wortels, barst en zaad bij inname afzaden kunnen reeds dodelijk zijn bloeiperiode mei, juni symptomen braken, brandend gevoel in mond en keel buikloop, opwinding overgaand naar verlamming nerium holander gif, alle delen bij inname, één blad kan voor een kind al dodelijk zijn bloeiperiode Juli-Augustus. Symptomen. Maag, darmontsteking, braken, buikloop, hartzwachten. Peperboompje. Gif. Alle delen, vooral de bessen, een tiental bessen kan dodelijk zijn. Sap van de bast bij aanraking. Bloeiperiode, maart-april. Symptomen. Brandend gevoel en mond... Kel, maag, kolieken, buikloop, blaren. Taxus, venijnboon. Gif, blad, schors, zaad. Enkele bessen zijn voor een kind levensgevaarlijk. Bij inname, sap van de borst, bij aanraking. Bloeiperiode, maart, april. Symptomen. Maag, darmontsteking, duizeligheid verwijding van de pupillen, spiersamentrekkingen, pu purperen huidvlekken, onregelmatige polslag. Wolfskers. Gif. Alle delen. Vooral de bessen. Bij inname 3 tot 4 bessen kunnen voor kinderen dodelijk zijn. Bloeiperiode: juni-augustus. Symptomen: pupilverwijding, Droge mond en keel, dorst, warme droge huid, hoge koors, opwinding, overgaan naar ongevoeligheid, vertraagde ademhaling en hartslag. Wonderboom, gif, alle delen, vooral zaad en wortels. Bij inname 1 tot 3 gekoude zaden kunnen voor een kind dodelijk zijn. Bloeiperiode april-mei, symptomen, brandend gevoel in mond en keel, Buikloop darmklachten, nieraandoeningen. Kijk voor meer informatie op hddp.timekalender.wordpress.com bij de link giftige planten. U zult versteld zijn over hoe wel er nog meer zijn, die niet duidelijk zijn, maar waar u zeker wel ziek van worden. Ook kunt u kijken op www.poly.nl en dan bij de link tankkalender.